8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Obama waarschuwt gevaar Irene nog niet geweken. Tientallen doden bij aanslag in Moskee-Baghdad. En Japan heeft nieuwe premier.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 De orkaan Nanmadol heeft Taiwan bereikt. Er zijn meldingen van zware regenbuien en windvlagen, maar over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Voor de komst van de orkaan heeft de regering duizenden inwoners in het zuiden en oosten van het land geëvacueerd. Daarbij zijn tienduizenden militairen ingezet. Twee jaar geleden richtte een orkaan een spoor van vernieling aan in Taiwan. Er vielen toen 700 doden. De regering kreeg toen veel kritiek omdat ze veel te lax zou zijn geweest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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 90 kilometer file. Waarop volgende file zonder onder meer de A4 naar Amsterdam. Daar staat tussen Hoog Made en het Rinkwaad-Akwaduk 7 kilometer. verkeer heeft er veel last van water op de weg. En de Rijkswaterstaat heeft er één reis ook afgesloten. En een vrij druk naar Utrecht op de A28. Bij knoppen 3 kilometer na een ongeluk. Daar is de reis ook dicht. En verderop staat nog eens een keer 5 kilometer bij Leusden-Zuid.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. New York zette zich schrap voor Irene. Maar het viel me uiteindelijk mee en de schade ontstond vooral door het hoge water. Everything, everything is floating, the bed is floating. My freezer is floating. Ja, verving is vloding. Straks verslag van de storm en deskundige Jeroen Aarts spreken we erover. Jongens presteren op school minder dan meisjes. Om daar iets aan te veranderen, komt er nu een expertisecentrum Jongenstalent? Bij de politie in Afghanistan houden ze zich niet aan de afspraken die hier in Nederland zijn gemaakt. Want Afghaanse agenten in Kunduz mogen in sommige gevallen toch meevechten... tegen de Taliban, meldde RTL Nieuws in de Volkskrant. En terwijl dat absoluut niet zou gebeuren, dat waren die afspraken. In Kabul is Volkskrant-correspondent Nathalie Reiton. Ze was afgelopen week in Kunduz. Natalie, goedemorgen. Uh, wanneer goedemorgen. hoorde jij voor het eerst dat die politieagenten toch mee mogen vechten in Kunduz? Ik was afgelopen week in Kunduz. En toen heb ik gesproken met de politiechef van de provincie...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 En dat de door Nederlanders uh, opgeleide agenten dus ook mogen meevechten... bij dat soort acties om de openbare orde te herstellen, zeggen zij. Hm. Nou, dat is interessant, want dat was niet de bedoeling. Hoe reageren Nederlandse trainers in Coendoes op dit verhaal? Uh, ik heb het vermoeden dat hij uh, dat al lang weet. Ik heb ook met de commandant van de Nederlanders in Coendoes natuurlijk uh, gesproken. En hij hamert erop dat dit soort uh, uh, ja, kortstondige gevechtsacties... bedoeld zijn om de openbare orde te herstellen. Dus hij zegt... Stel, je hebt een uh, roofoverval in uh, Almere en daar wordt ineens, uh, uh, dat brengt ineens een vuurgevecht uit. Dan gaat in Nederland uh, rukt ook niet het leger uit, maar gaat eerst de politie erop af. Hè? Dus dat is een normale uh, politietaak in zijn ogen. Ja, het grote verschil is natuurlijk dat in uh, Nederland een, uh, een agent in Almere... vrijwel nooit met dat soort acties te maken krijgt. Maar in Koendus is dat natuurlijk wekelijks. Dus kijk, voor, de, voor de Nederlanders daar uh, is het logisch. Maar ik denk dat uh, veel mensen in, in Nederland, als zij eenmaal beelden zien... van vechtende agenten, dat ze dat niet echt scharen onder uh, civiele politie. Nee. Maar valt dan nu al te concluderen dat die eis... dat die mensen die door Nederlanders zijn opgeleid niet mee mogen vechten... dat die eis niet realistisch was? Nou, ik heb ook eerder in de Volkskrant al geschreven dat het niet heel erg raar is dat de Afghaanse agenten niet gaan meevechten. Kijk, het is gewoon oorlog in Afghanistan en daar zijn gewoon heel erg vaak uh, aanslagen. En de politie moet daar ook uh, op ingaan. Wat er is afgesproken in Nederland, uh, dat wordt een beetje een woordenspel, maar dat is dat uh, agenten niet mogen meedoen aan militair offensieve acties... En vo officieel, volgens de letter van de wet, is, uh, is het geen militair offensieve actie als je een burger of een collega te hulp schiet. Hè? Het is pas een offensieve actie als je echt naar een dorp toe gaat om daar uh, Taliban uh, uh, weg te jagen. Uh, uh, en zij zeggen, ja, het, als zolang het gaat om uh, het herstellen van de openbare orde mag het wel. Dus ik denk dat we de komende tijd vooral veel uh, woordendiscussies zullen hebben in de Tweede Kamer en politici. Wat is nou wel vechten en wat is nou niet vechten? Natalie Wrighten vanuit uh, Koen, dus vanaf vanaf uh, Afghanistan over het nieuws... dat inderdaad mensen die zijn opgeleid door Nederlandse politietrainers toch meevechten. Dan terug naar eigen land. Het uh, was de laatste weken vaak in het nieuws. Jongens doen het slechter in het voortgezet onderwijs dan meisjes. Dan nou, komt er een expertisecentrum. Maar enkele tientallen scholen willen daar eigenlijk niet op wachten... Zoals het Isendoorn College in Warnsveld. De docenten zoeken al langer naar lesmethoden... die rekening houden met verschillen in leerstijl tussen jongens en meisjes. slaggever Gary van Pinksteren... ging op bezoek in de brugklas van docent Michel van Dam. Komt-ie. Uh, ik zeg een woord in het Engels. Ik gooi de bal naar je. Ik noem je naam niet, dus kijk goed naar mij. En dan zou ik graag willen dat jij de vertaling geeft van het woord. Ik ga Hele makkelijke woorden ga ik mee beginnen. Ja? Dus als ik dan zeg table, dan zeg jij... Hapske. Snap je? Duidelijk. Oké, okay. als ik nou zeg uh, shoe, schoen. dan zeg jij schoen. Goed. Beetje moeilijk uh, gooien. Als ik nou zeg uh, car, Julia. Auto. Auto. Heel ja, goed. Als ik nou zeg bicycle. Het gaat met name hier over het verschil tussen jongens en meisjes. En je ziet dat uh, jongens, als ik met zo'n balspelletje bezig ben... Dat ze meteen denken van, oh ja, ik ga goed opletten. Want ik vind dat ze gooien en dat vangen heel erg leuk. En dan linken ze automatisch uh, de woorden die ik zeg met het moment dat ze het balletje hebben gevangen of gegooid. En dat is de bedoeling. Je ziet met het spelletje dat meisjes eerder denken van... oh, kan ik het balletje vervangen En die vergeten eerder zo'n woord. Dus het is echt een activiteit die ik een beetje doe voor de jongens. Het tekenspelletje, of eigenlijk hè, een tekenactiviteit die we nou doen... probeer ik echt heel persoonlijk te maken. Daardoor, hè, voor, jongen, voor, die, voor de kinderen. Uh, daarbij probeer ik echt, echt te appelleren aan hun creativiteit. En een beetje aan het gevoel. En dan kunnen die meiden vooral heel goed... Die kunnen veel beter zeggen van oké, okay, ja, ik voel dit erbij. En tekenen ze dus ook andere dingen? Uh, andere dingen, nou ja, je ziet het aan de onderwerpen nou hè. Als ik dat zou gaan inventariseren, dan denk ik dat er relatief veel jongens zijn die uh, proberen oorlog te verbeelden. Ik ben de Tweede Wereldoorlog aan het tekenen. En wat vond je het leuke van de les? Vond je dat balspel ook leuk? Of, of vond je dat met die woorden leuk? Ja, ik vond het balspel vond ik wel heel leuk. Mireille Terhorst, u bent afdelingsleidster van de onderbouw van deze school. Hoe lang zijn jullie bezig met verschillende aanpak voor jongens en meisjes? Wij zijn toch zeker al wel vijf jaar bezig. Gewoon door dat moest door de praktijk. Hoe was die praktijk? Wat voor problemen kwam u tegen? Nou, wat wij eigenlijk zien al een aantal jaren is dat wij heel veel jongens niets gemotiveerd kunnen krijgen. En hoe komt dat dan? We zijn wel een beetje in de praktijk terechtgekomen in heel veel presentaties, werkstukken, toneelstukjes. Op allerlei mogelijke manieren wordt leerstof nu verwerkt. Dus niet alleen maar meer met toetsen. En meisjes, merken wij, zijn gewoon stukken beter in het werken gedurende een bepaalde periode aan een product. Wat vinden jongens dan leuk en belangrijk? Jongens vinden het heel fijn om um, een keuzemogelijkheid te hebben over hoe ze een opdracht kunnen uitvoeren. Dus um, als je een opdracht hebt, bijvoorbeeld schrijf, maak een dagboek over een reiziger in de 17e eeuw. Dan zou je kunnen zeggen van nou, dat uh, moet je schrijven en dat moet ook de vorm hebben van een traditioneel dagboek. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, je mag er een stripverhaal van maken. Nou, zijn er ook ideeën geopperd van jongens en meisjes apart in de klas? Is dat een goed idee? Nou, dat vinden wij zeker niet. Um, wij zijn al negen jaar um, dat wij in onze klassen de jongens altijd naast een meisje zitten. Vinden ze natuurlijk niet altijd leuk, maar het werkt wel. Want um, ze zullen elkaar later in de maatschappij ook heel hard nodig hebben. En juist doordat ze vaak verschillende competenties hebben en kwaliteiten... kunnen ze door samenwerken ook leren van de ander... en ook gezamenlijk soms hele mooie producten afleveren... waarin ze toch alle twee kunnen laten zien wat ze allemaal wel niet kunnen. Ziet u ook veel jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens? Ja, dat moeten we zeker niet uit het oog verliezen. Hè? Dat er ook heel veel meisjes zijn met een jongensachtige leerstijl. Maar als we het nou voor de jongens goed gaan doen... dan bedienen we deze meisjes ook in de toekomst beter in het onderwijs. Wat doet de euro in Finland? Wat is hij daar waard? Wat kost bijvoorbeeld een pak koffie in Finland of een doosje eieren? Dat u zo meer over en u hoort dan ook waarom u dat moet weten. Verkeersinformatie is bij de ANWB, John Sahoka. Zat in totaal 95 kilometer file. Opvallende file is op de A4 naar Amsterdam. Tussen hoogmalen het Rinkwad Aqueduct, 6 kilometer. Het verkeer heeft te veel last van water op de weg. Het Rijkswaterstaat heeft daar één rijstrook afgesloten. En het is vrij druk naar Utrecht op de A28. Bij knoop het Hoevelake 3 kilometer naar een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle reisstokken weer open. En verderop bij Den Dodder is ook een ongeluk gebeurd. Daar staat inmiddels een file van 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over acht. De miljoenen inwoners van de metropool New York waren gisteren op het allerergste voorbereid, maar de tropische storm Irene viel eigenlijk wel mee. Mary Lou Trammell uit Alabama en op bezoek in New York was zelfs niet eens onder de indruk van de storm. Uh, Ik but compared to some that we've been through, it was it was it was mild for here. Uh, We've been through Ivan and through Frederick and Camille and those were pretty tough. In vergelijking met de zoals Ivan, Frederick en Camille... die ze de afgelopen jaren in Alabama hebben meegemaakt... waarbij honderden doden vielen, was Irene volgens haar maar een zwakke stoor. Een verslaggever van tv-zender NY1 trof bij Rockaway Beach... in de New Yorkse wijn Queens een bewoner aan... die het allemaal wel heel erg luchtig opneemt. Man woont aan zee en was dus niet bang voor de storm. Hij liet de mogelijke gevolgen in handen van God... en die van de verzekeringsmaatschappij. Nou, We praten door over Irene, over New York. Uh, doen we met Jeroen Aarts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Aarts, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Het is gelukkig, moeten we zeggen, voor de stad New York... met een sisser afgelopen. Hebben de Amerikaanse media er te veel een hype van gemaakt? Of is het toch goed dat het New Yorkse stadsbestuur... in de vorm van de burgemeester Bloomberg... maatregelen nam... Zoals bijvoorbeeld het platleggen van het openbaar vervoer en ook het evacueren van honderdduizenden mensen? Nou, ik denk dat het uitstekend is geweest wat ze hebben gedaan. Um, kijk, achteraf gezien kan je altijd zeggen: van uh, het had misschien wat minder gekund. Maar uh, de verwachting was dat het National Hurricane Center al gezegd... dat uh, de storm als een orkaan van categorie 1 aan land zou komen. Nou, als dat zo was geweest, dan was die storm ook een meter hoger geweest. En dan waren de gevolgen echt veel uh, desastreuzer geweest. Maar gelukkig is dat niet zo geweest. En uh, viel het mee. Maar meneer Aerts, voorbereidingen treffen is noodzakelijk... want ze kunnen zich daar niet verschuilen achter de dijken? Nee, uh, New York heeft geen dijken. Um, dus uh, waar het om gaat, is, uh, is uh, als er een storm komt en je hebt een uh, voorspelde waterhoogte... dan moet je de lagere delen ontruimen, omdat die niet beschermd zijn. En dat is precies wat ze hebben gedaan. Ze hebben gerekend om een categorie, uh, categorie 1 uh, orkaan. En die delen die ze verwachten onder water te lopen, die mensen hebben ze uh, geëvacueerd. Ja, want U doet mede op verzoek van de stad al vijf jaar lang onderzoek... He, naar het risico van overstromingen van New York. En als ik u dus al hoor, um, kunnen ze eigenlijk niets anders dan evacueren. Op dit moment is alles ja, is gericht op twee, twee zaken. Uh, eerste plaats is evacuatie. Dus dat is uh, zoveel mogelijk mensenlevens redden eigenlijk door evacuatie. En het andere wat ze doen, dat, dat hoorde je ook even in dat geluidsfragment, is uh, verzekeren. Dus mensen kunnen zich verzekeren dat tegen eventuele schade van, uh, van een overstroming. Ja, maar dan ga, dat betekent dus dat ze ervan uitgaan dat er iets kapot gaat. Of iets onderloopt. Of wegwaait. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ze, rekenen, ze houden wel degelijk rekening met... Uh, met, een, uh, met, met schade door een overstroming. Alleen doen ze dat op een andere manier dan wij hier in Nederland. In Nederland wilden we heel graag water buiten houden. En de Amerikaanse mentaliteit is toch iets meer van... Ja. nou ja, als het komt, dan zien we wel, we evacueren of we vergoeden de schade. En had u ze dan niet moeten adviseren dan maar eens een dijk neer te leggen? Nou, we hebben verschillende zaken geprobeerd. We zijn natuurlijk als Nederlander, kwamen we vijf jaar geleden binnen... en dan begin je natuurlijk te praten over dijken. Maar goed, dan sta je al snel weer buiten, want dat is allemaal veel te duur... en dat is niet Amerikaans en dat is uh, Nederlands... En uh, toen zijn we toch een andere, uh, ander perspectief gaan bieden. En eerst is even kijken naar wat zij doen. En we hebben wel een aantal aanbevelingen nu gegeven over hoe hun verzekeringssysteem en hun bouwvoorschriften kan worden aangescherpt. En wat bedoelt u daarmee? Bouwvoorschriften aanscherpen? Dat de, de gebouwen anders worden neergezet? Of wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, uh, twee zaken. Op de eerste plaats uh, wordt er gewoon ongebreideld gebouwd in hurricane zomers. Okay. Uh, terwijl er toch eigenlijk wel uh, uh, penalties op staan. Hè. Dus uh, dat mag eigenlijk helemaal niet. Niet altijd tenminste. En uh, als er dan gebouwd wordt in de uh, hurricane Zomers, dan moet dat uh, onder bepaalde bouwvoorschriften gebeuren. En in de praktijk uh, blijkt dat dat uh, niet altijd gebeurt volgens uh, de wettelijke normen. Is dat nou wel nodig dan in New York? Want het is natuurlijk wel hoogst zelden dat zo'n orkaan uh, New York treft. Nou, dit is toch in de, in de laatste honderd jaar de zevende orkaan die voorbij komt. Hm. Dus zo zelden is dat niet. Het punt is alleen dat mensen altijd een vrij termijn geheugen hebben. En uh, vergeten, kijk deze orkaan is ook over een jaar of, of, of twee jaar alweer vergeten. Ja. En dat is een beetje het probleem denk ik. Hm. Denkt u dat Irene misschien een wake-up call voor ze kan zijn? Dat ze nu wellicht over een paar dagen bij u aan de telefoon hangen en zeggen... die dijken hè, waar u het laatst over had, meneer Aert, dat is misschien toch niet zo'n slecht idee. Nou, ik denk op dit moment dat uh, president Obama en Bloomberg uh, zichzelf de borst kloppen en terecht, hoor. Dat ze gewoon vooral goede evacuatiemaatregelen uh, hebben getroffen. Dat is ook heel goed gegaan. Um, ik verwacht wel dat ze um, alle opties nou eens naast elkaar gaan leggen. En uh, eens kijken naar de kosten van, uh, van andere maatregelen, zoals dijken en de baten ervan. Maar ik verwacht niet op korte termijn dat ze daar grootschalige nieuwe infrastructuur in de vorm van dijken of stroomverkieringen gaan aanleggen. Ja, en, en wat modernere en misschien wat goedkopere oplossingen, zoals die, die kades afschermen met van die, van die deuren die je dicht zou kunnen klappen, of die, die soort tuinhekken die je ja, omhoog dat... zou kunnen klappen. Is, is dat een optie? Nou, dat is het wat het aardig dat u dat zegt. Um, ik ben uh, drie kwart jaar geleden benaderd door de MTA. Dat is de organisatie die de metro uh, bedient in New York. En toen vertelde ik hem dat we in Europa en ook in Nederland uh, um, ja, stalen deuren hebben die in het geval van nooit uh, tunnels kunnen afsluiten. En daar waren ze erg in geïnteresseerd. Dus je ziet wel een beweging dat langzamerhand ook mensen zich binnen beginnen te beseffen dat het ook erg mis kan gaan. Ja, want uiteindelijk moeten de verzekeringsmaatschappijen ervoor opdraaien. En die kunnen ook hun geld op, misschien op een andere manier wel investeren. Ja, nou, dat klopt inderdaad. Ik denk dat verzekeraars absoluut geïnteresseerd zijn om, uh, om die, uh, die, die maatregelen, die preventieve maatregelen, wat, wat op te schroeven, ja. Dat klopt. Goed. Meneer Aerts, hartelijk dank voor uw toelichting. Oké, bedragen gedaan. Goedemorgen. Nederland maakt zich zorgen over de euro. euro. Euro. Heeft de Europese munt nog toekomst? Euro. Hoe kijken andere Europeanen er tegenaan? Euro. euro? Het Radio 1journaal peilt de stemming in vijf Europese landen. Zomi, Finland, Estland, Ireland. Ierland, Frans, Frankrijk, Oostenrijk en Oostenrijk. Vandaag. te Somi on Eurosta. Wat vindt Finland van de euro? En dat vragen we aan Michel Boele. Hij werkt bij Nokia Siemens in Finland. Uh, is daar voorzitter van de Nederlandse school. Um, is voor de liefde naar het land van de rendieren gegaan. En uh, woont er nu tien jaar. Heeft een Finse vrouw en een zoontje van acht. Tot zover de introductie, meneer Boele. Goedemorgen. Goedemorgen. Finland ligt helemaal aan de rand van Europa. Ja. Um, voelt dat ook zo voor de Finnen? Nou, minder dan uh, tien jaar geleden... Uh, de internationale betrekkingen tussen Finland en de rest van Europa... zijn natuurlijk aanzienlijk gegroeid over de afgelopen 10, 20 jaar, zeg maar. Uh, voor die tijd was de Finse economie, denk ik, in een veel grotere mate... afhankelijk van de Sovjet-Unie en Rusland. Uh, in het bijzonder, maar in de jaren uh, negentig... Nou, is dat natuurlijk aanzienlijk veranderd. Finland is toegetreden tot de Europese gemeenschap. En die betrekkingen zijn... Uh, uh, ja, goed, goed benut. En je uh, hebben heel duidelijk uh, gehad? een, een uh, positieve invloed op, op, op de finse economie en in de finse samenleving. En heel veel. Uh, Europese contacten... Uh, zijn, zijn toegenomen in de afgelopen jaren. Ja. Nou, hadden we jarenlang niks gehoord over Finland en de euro. Tot een paar weken geleden duidelijk werd dat Finland een soort deal had... met uh -huh. Griekenland, hè, voor onderpand. Uh -huh. um, heeft dat te maken met de ware Finnen, een anti-Europese partij... die sterk is opgekomen? Nou, de, <coughs> dat denk ik wel, ja. Finland um, traditioneel heeft drie, uh, drie politieke partijen. Middenpartijen, uh, sociaal-democratische partijen en wat. ...meer op ondernemersgerichte partijen... ...en daar is bij de parlementsverkiezingen dit jaar... ...is daar natuurlijk een aardverschuiving ontstaan... ...toen opeens de partij van Timo Sojni... ...de ware Finnen... Um, een, een, ...eenzelfde uh, zetelaandeel heeft gehaald... ...als die drie grote partijen... ...in, uh, in het parlement. En uh, de, het sentiment... ...wat de ware Finnen uitdragen... ...is natuurlijk... Uh, ...laten we als eerste... Uh, ...aan de Finse economie denken... ...laten we niet zo heel erg... De grenzen openstellen voor economische uh, vluchtelingen, voor, voor, voor immigranten. En laten we zeer kritisch zijn over de bijdrage van Finland aan de, aan, de, aan de euro en aan de Europese gemeenschap. Hm. En ik denk dat dat uh, wel terug te brengen is ook naar wat ik al in de eerste opmerking maakte. Dat die crisis die in de jaren 80, in de jaren 90 is ontstaan in Finland nadat de Sovjet-Unie uiteenviel, die ligt nog vers in het geheugen van veel Finnen. Dat heeft een zware, zware aanspraak gemaakt in die tijd op uh, de Finse economie. Wat Finland in feite in die jaren zelf heeft moeten oplossen. En nu kijkt men toch met enige argusogen naar uh, de ene, naar de andere Europese economie. Die misschien niet alles volgens de regeltjes van uh, de Europese afspraken heeft gevolgd. Ja. En waarbij men in Finland dan zegt: van ja, uh, als wij uh, de problemen zelf hebben moeten oplossen en wij doen keurig uh, aan. aan voldoende aan de criteria, en de regeltjes. Uh, waarom zouden er dan eindeloos uh, anderen blijven ondersteunen... die dat misschien niet zo nauw nemen? Ja, en, en, en dat hoe sentiment zit het... is wel begrijpelijk, denk ik. Hoe zit dat inmiddels met dat onderpand? Want uh, Nederland, Rutte en, en de jager zeggen dat komt er niet. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Hè? Ziet u dat onderpand er nog komen? Nou, nee, dat denk ik niet. In, uh, ik denk dat er twee, uh, twee stromingen zijn hier. Ik denk dat het enigszins uh, politiek spel is... Uh, waarbij de partijen heel duidelijk uh, laten blijken dat ze die, dat sentiment onder de kiezers uh, serieus nemen. En dus een dergelijke actie uh, plannen. En tegelijkertijd hoor ik van heel veel Finnen om me heen van ja dat is natuurlijk een grap. Als Finland serieus wil genomen worden midden van de andere Europese landen, dan, dan zal men niet zo'n uitzonderingssituatie kunnen, kunnen bemiddelen... ...en zal men gewoon aan exact dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de rest aanvoldoet. Dus ik geloof niet dat, dat hier serieus wordt rekening gehouden met het feit dat dat stand zou kunnen houden... Maar het is, uh, het, ja, het is een interessant, uh, interessant voorstel dat men gedaan heeft. Het valt wel op. Wat natuurlijk geen grap is, meneer Boele, is, is de euro. Wordt er ja. uh, gewoon op feestjes of bijeenkomsten veel over gepraat? Is, is het duur? Moet u meer betalen? Zijn binnen ba vinden bang dat ze er geld aan kwijtraken? Uh, enigszins wel. Uh, de, de, de, ik denk over het algemeen, het sentiment is vrij positief hoor. over de euro. Het heeft veel gebracht. Uh, voor de Finse economie, veel handel. Uh, mensen waarderen het erg dat die reisbeperkingen, hè, het, het, het eindeloos wisselen van, uh, van geld in Europa in het verleden, dat dat toch een stuk minder is tegenwoordig. En de groei is natuurlijk ook duidelijk zichtbaar geweest uh, sinds het begin van uh, 2001-2002. Nadat de euro werd geïntroduceerd, is het economisch zeer voorspoedig gegaan. Ik denk dat men nu wel uh, over het algemeen de, de laatste twee jaar loopt de economie natuurlijk wat minder. Ook, ook een bedrijf als Nokia en Nokia Siemens heeft wat minder, uh, minder voorspoed. En uh, dan wordt men natuurlijk wel kritischer over uh, de inflatie in het land. En de, de, de stijgende werkloosheid, de stijgende belastingen en dergelijke. Maar om dat allemaal aan de euro toe te schrijven is denk ik te simpel. Uh, over het algemeen is het... De, de, de opvatting over de euro vrij positief. En ik denk niet dat dat, uh, dat, dat ernstig is veranderd nu. Het zit hem in uh, wat je uh, en hoe je het in de portemonnee voelt. Hè. Om naar nou te kijken wat die euro waard is... Um, vragen we elke dag onze gast om boodschappen voor ons te doen. Meneer Boele, dat hebben we ook aan u gevraagd. Koffie, melk, appels, eieren en jus d'orange. Oftewel, in het Vins. Nou, ik ga het niet allemaal vertalen. On, tafie, Luistert u maar even my. mee. Nee, hoe? Ja. Uh, ik heb het inmiddels wel allemaal vertaald. Ik ja, dat geeft dat de dit lijstje, lijstje met boodschappen is denk ik nog wel redelijk vergelijkbaar met het prijsniveau in Nederland. Het zal wat aan de hogere kant liggen. Uh -huh. de koffie voor 500 gram koffiepak, zo'n groot pak voor de snelfiltermaling, betaal je hier 5 euro. Een liter melk is rond, rond de euro. Misschien net iets te boven. Een kilo appels is wat duurder. 2 tot 3 euro hier. Zo. Uh, een pakje eieren kost een euro. En Sudrans is er vanaf 70 cent tot 3 tot, tot euro, afhankelijk van de kwaliteit die, uh, die je koopt. Maar waar je in, in Finland natuurlijk het, uh, het, het in je portemonnee gaat voelen, is. Met name bij, bij groenten en vers fruit, wat wordt geïmporteerd. Hè, sinaasappelen voor 50 cent per stuk en een bakje aardbeien voor 5 euro. Champignons voor 2,5 euro. Uh, artikelen in de supermarkt kosten minimaal 2 euro doorgaans. Dus even boodschappen doen, uh, loopt snel in de papieren. En dan valt je op als je eens een keer terug bent uh, in Nederland en je bezoekt een supermarkt. Dan sta ik uh, ja, dat het prijsniveau toch aanzienlijk lager is. En uh, dan sta ik meestal met een grote flap in mijn hand... waarvan ik uh, heel veel geld krijg. Oké, okay, dat... dat is dan wel weer prettig, zullen we maar zeggen. Ja, dat is dan wel weer prettig. Ja. Michel Boelen, dank dat u uh, ons wilde vertellen over de situatie in Finland. Geen dank. Graag gedaan. Stel, u rijdt vandaag in uw auto, maar krijgt de file informatie van gisteren. Vindt u dat raar? Menige organisatie neemt beslissingen op basis van oude cijfers...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 Japan benoemt nieuwe premier en Obama blijft waarschuwen voor Irene. Goedemorgen, half negen is het, ik ben door al -Megens. Japan heeft een nieuwe premier. Het is Yoshihiko Noda, die tot vandaag de minister van Financiën in Japan. werd gekozen tot nieuwe partijleider van de Democratische Partij. En daarmee is hij de opvolger van premier Kan, die vrijdag na een jaar aftrad. Correspondent Kjell Duits over de benoeming van Noda.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 Uh, dit is dus duidelijk achterkamertjespolitiek. Noda moet de Japanse economie uit het slop halen. En hij moet dragen voor de wederopbouw van het gebied... dat in maart werd getroffen door de aardbeving en tsunami... en de daaropvolgende nucleaire crisis. Belastingverhoging is onvermijdelijk, heeft Noda al gezegd. Yoshihiko Noda wordt de zesde premier van Japan in vijf jaar tijd. De orkaan Irene is dan wel in kracht afgenomen. Het blijft oppassen, zo waarschuwt president Obama... De stroom kan op veel plaatsen nog uitvallen. En rivieren kunnen nog overstromen. Americans are still at serious risk of power outages and flooding. Aan de oostkust van de Verenigde Staten zitten nu al 4 miljoen huishoudens zonder elektriciteit. In Vermont, waar de tropische storm gisteravond aankwam, staan enkele kleine steden helemaal blank. Er zijn tot nu toe 20 mensen omgekomen door Irene. De Libiër al die veroordeeld is voor de aanslag boven Lockerbie, ligt op sterven, meldt CNN. Hij eet niet meer en hij verliest af en toe zijn bewustzijn. Dat heeft zijn zoon tegen CNN gezegd. He is stopped eating and is sometimes is coming coma, coma, coma. Koma. Koma. he goes unconscious. Yes. De verslaggever vond al-Megrahi in Tripoli. Hij lag in bed aan het zuurstof. Maar Een buurman vertelde tegen persbureau AP dat de man er in jaren niet zo gezond heeft uitgezien. Libië werd in Groot-Brittannië veroordeeld voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie in 1988, waarbij 270 doden vielen. Twee jaar geleden mocht hij terug naar Libië omdat hij ongeneeslijk ziek zou zijn. In de moskee in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 29 mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Tientallen gewonden zijn er. De aanslag door een zelfmoordenaar werd gepleegd tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan. Het gebeurde in de um al Al-Kura moskee.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 Ook in Damascus was het onrustig. Daar werd volgens activisten met machinegeweren geschoten op een groep militairen die naar de tegenstanders van het regime waren overgelopen. En nog meer natuurgeweld. De orkaan Nan Madol heeft Taiwan bereikt. Er zijn zware regenbuien en windvlagen en er wordt gevreesd voor aardverschuivingen en modderstromen in de bergen. Maar Taiwan is goed voorbereid, zegt correspondent Wouter Zwart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 En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Met 22 files bij elkaar opgeteld 75 kilometer. De meeste files staan op dit moment in de zuiden van het land en in de regio Utrecht. Een paar opvallende files, onder meer op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogma en het, hoog het, het Aquaduct 5 kilometer. Het verkeer heeft er veel last van water op de weg. En er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Daardoor is bij Rinkwart Aquaduct de rechterrijst ook dicht. Op de A9 richting Amstelveen is ook een ongeluk gebeurd. Bij knopend Raasdorp. Er staat inmiddels 4 kilometer. En op de A16 naar Breda bij Rotterdam Centrum op de parallel ongeluk. Daar staat 2 kilometer. En op de A28 naar Utrecht is het vrij druk. Daar staat tussen knoop het Hoevelaken en Amersfoort 5 kilometer. Met Pieterse BV. Janse BV hier. We zijn failliet. We gaan de door u bestelde en betaalde goederen niet leveren. Oh ja, en ik vertrek naar het buitenland. Buitenland?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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Libische opstandelingen hebben de weg van de hoofdstad Tripoli naar Sabha in handen. Volgende doel is Gaddafi's geboortestad Sirte. En de opstandelingen zijn die stad op zo'n 30 kilometer genaderd. Volgens de commandant gaat de slag om Sirte ongeveer tien dagen duren. Slaggever Hans-Jaap Melis is nog altijd in Tripoli. Uh, Hans-Jaap, ja, die slag rond Sirte, tien dagen. Wat hoor je over, over de strijd? Hoe verloopt die? Ja, ik denk dat ze vooral een periode van tien dagen in hun hoofd hebben. waarbij ook onderhandelingen een belangrijke rol spelen. Want op dit moment, er worden wel af en toe raketten in en weer gevuurd. maar men is vooral in gesprek. En ik sprak gisteren iemand van de overgangsraad. die zei van ja, we willen wel praten met de mensen in search. maar niet al te lang. Want dan gaan we gewoon verder erin militair. En er zijn ook konvooien uh, met tanks onderweg die kant op. want de rebellen hebben bij de slag van Tripoli natuurlijk allerlei wapens gemaakt die ze nu kunnen gebruiken voor de slag om Surth eventueel. Maar ze wachten dus ook nog een beetje af of ze er met praten uit kunnen komen. Dat gaat allemaal erg lastig met een plaats die ja, bekend staat als Gaddafi-Bolwerk... waar misschien ook hogere figuren van het regime heen gevlucht zijn. Dus het is afwachten hoe lang dat gaat duren. Ja, en ondertussen eh, hebben we natuurlijk te maken met de actuele situatie in Tripoli. Eh, we hoorden vanochtend jouw reportage over de tekorten in de stad... waaronder het tekort aan drinkwater. Kan de overgangsraad daar iets aan doen? Ja, die probeert zoveel mogelijk schepen deze kant op te krijgen. Met spullen, maar ook uh, auto's vanuit Tunesië. En daarom is het ook belangrijk dat die grensovergang nu open is. Die weg er was wat onveiligheid op, dus dat proberen ze ook in orde te krijgen. En dan rijden hier nu al in de stad wat waterwagens uh, rond. En dan kunnen mensen daar dan een jerrycan uh, vullen. Maar het zijn er maar een paar. En benzine is ook een groot probleem. Het is in ieder geval ontzettend duur geworden. Het was hier legendarisch goedkoop. Maar nu betaal je van, in plaats van 5 cent iets van 3 euro omgerekend. Nou, daar zijn ook tankwagens voor onderweg. En langzamerhand moet dan de zaak hier normaal worden. Maar als je kijkt naar de stad, s'avonds dan vooral. Als er meer winkels open zijn in een Ramadan-periode. dan is misschien maar 90%, nou is 90 van het aantal winkels dicht. En ja, dat blijft natuurlijk lastig als je in je normale leven wilt beginnen. En dan zou er een aanbod liggen hè, van Gaddafi om te onderhandelen met de overgangsraad. aanbod deed hij via zijn woordvoerder, Moussa Ibrahim. Wordt dat door de opstandelingen serieus genomen? Nee, niet echt. Uh, je kunt je natuurlijk ook afvragen wat de onderhandelingspositie is van Gaddafi. Kan hij dan nog door in die onderhandelingen iets te beloven uh, zorgen dat CERT meteen valt? Ja, dat zou misschien kunnen dat hij daar invloed op heeft. Maar ja, de, onder, uh, de overgangsraad die je nu bijna nieuwe regering kunt noemen. En die heeft gezegd, van, ja, we stonden vroeger zwak. Hè? Toen het allemaal nog moeizaam ging met de strijd... toen hebben we ook niet met hem onderhandeld. En nu staan we sterk. Dus wat zouden we doen? We gaan gewoon door met de strijd. En we vinden uiteindelijk Gaddafi. Gaddafi wordt dus in ieder geval niet gepraat. Hans-Jap vanuit Tripoli. De laatste Grand Slam tennis toernooi dan van het jaar. Dat begint vanmiddag in New York. Er Starten maar liefst vijf Nederlanders eh, bij het US Open. Maar ook Novak Djokovic, Federer, Nadal en we dachten van? Caroline Wozniacki, alle van de partij. Nou, Marcella Mesker, goedemorgen. dat klinkt goed. Goedemorgen. ja, klinkt goed. Hè. Kan er wel worden getennis trouwens, want um, heeft het uh, US Open helemaal geen last gehad van Irene? Nee, nou ja, New York bleek mee te vallen. Hurricane Arwen had toch meer de andere staten getroffen. En ook het National Tennis Center in Flushing Meadows... is er heel goed vanaf gekomen. Uit voorzorg was de hele bemanning van de banen en van de organisatie... waren blijven slapen van zaterdag op zondag. Maar ja, behalve wat kleine beschadiging en natuurlijk veel regen... zijn de banen eigenlijk zondag in de namiddag al in orde gemaakt. Dus maandagochtend kan daar gewoon. Van start gegaan worden. Dan naar de Nederlanders. Vijf Nederlanders in het hoofdtoernooi. Dat is ongekende luxe. Dan is de grote vraag natuurlijk: hoe lang blijven ze erin? Ja, hoe lang blijven ze erin? Kijk, we hebben er vijf, eh, drie mannen, twee vrouwen. Drie rechtstreeks, Hazen, de bakker, Hans Karus. En Michaela Krajcik en Jesse Hoetagaloon plaatsen zich via de kwalificaties. Nou, als je nagaat, 2008 deed er geen één Nederlander mee in het hoofdtoernooi. Dus je kan zeggen, tennis in Nederland is weer een beetje op de weg terug. We gaan weer meedoen. Maar laat ik erbij zeggen, alleen in de eerste week. Want ja, we gaan er toch vanuit dat de Nederlanders in de tweede week... geen enkele rol van betekenis zullen spelen. Maar een paar rondjes hier en daar en de loting is niet ongeveer. Gelukkig, dat gaat wel lukken. En um, even naar het, uh, het mannentoernooi. Uh, groot favoriet is Novak Djokovic. Is hij inderdaad de allergrootste kanshebber voor de titel? Ja, ik denk absoluut. Wat hij tot nu toe dit jaar heeft laten zien... Ja, hij heeft toch het mannentennis uh, op een hoger niveau gebracht. Hij uh, heeft het hele jaar slechts twee wedstrijdjes verloren. 57 wedstrijden gewonnen, 9 titels, meer dan 8 miljoen dollar aan prijzengeld verdiend. En ja, zijn grootste concurrenten, Nadal, Federer en uh, Murray, ja, toch met regelmaat uh, verslagen. Nadal staat hij uh, 5 uit 5 uh, winst. Dus uh, ja, voor Nadal, de winnaar van vorig jaar... Is, uh, is het toch heel erg moeilijk om uh, ja, hier als grote favoriet uh, op te treden. Want uh, Djokovic uh, is de man op wie we moeten gaan letten. Weliswaar verloor hij vorige week in het toernooi van uh, Andy Murray. Maar hij was licht geblesseerd aan zijn schouder, moest opgeven. Maar ik denk dat dat een beetje een schijnbeweging is. Wachten op het grote moment en dat gaat uh, hier in New York uh, weer komen. Ja, wie kan hem het best volgen eigenlijk op dit soort snelle banen? Nou ja, de man die in dit jaar heeft geklopt in Parijs... in die meesterlijke wedstrijd, misschien wel de mooiste wedstrijd van het jaar... was Roger Federer in de halve finale op het greffel van Roland Garros. Federer heeft een spel die op een goede dag Djokovic wel kan verslaan. Nadal heeft een spel dat Djokovic gewoon heel erg goed ligt. Nadal heeft angst. Nadal speelt lang niet zo goed als vorig jaar. Hij is eigenlijk geen schim van de nummer 1. Hij heeft echt een tik gehad dat hij zijn nummer 1 ranking heeft verloren. Dat hij is gepast voor Djokovic. Ja, en uh, Federer heeft het spel uh, op een goede dag uh, om Djokovic te verslaan... en zit in dezelfde helft. Ze zouden elkaar eventueel in de half finale kunnen treffen. Andy Murray dan, ja, hij is altijd wisselvallig. Je weet nooit met welk been hij uit bed is gestapt... Kan heel goed spelen, briljant, heeft een aantal finales gehad... maar nog geen Grand Slam gewonnen. Dus ik denk dat we het bij deze vier mannen toch uh, moeten zoeken, de okay. uiteindelijke winnaar. Nog eventjes naar de vrouw, want ik noemde het al eventjes. Caroline Wozniacki, wordt het niet? Het tijd dat zij een Grand Slam wint, Marcella. Ja, tijd wordt het. Ze is al tijd lang uh, de nummer één. Uh, of ze het gaat doen, weet ik niet. Er zal veel concurrentie komen van uh, bijvoorbeeld Serena Williams... die eindelijk weer helemaal fit is. Twee toernooien heeft gewonnen. Zus Venus is altijd sterk. Maria Sharapova, de Russinnen, Zvonareva, uh, uh, Azarenka is er nog. Uh, het zal een zware klus worden om ook hier haar eerste titel te gaan behalen. Hoor. Nou, we wachten dat maar rustig af en we horen dat van jou. Dankjewel, Marcella Mesker. Straks nog meer sport in Zuid-Korea. Wereldkampioenschappen atletiek worden daar gehouden. Zijn druk aan het sporten. daar is de verkeersinformatie. Johnson Hoka. We zijn nu over het hoogtepunt heen. Een kwartiertje geleden stond er nog 92 kilometer. Nu staat de teller op 75 kilometer file. De meeste files in de regio Zuid en in de regio Utrecht. Nog een paar opvallende. Op de A4 naar Amsterdam. Nog 5 kilometer bij het Ringvatlaakproduct. Verkeer heeft er veel last van. Water op de weg. En er is ook nog eens een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is daar afgesloten. En op de A9 richting Amsterdam. Amstelveen is ook een ongeluk gebeurd bij Knoop het Raasdorp. Er staat inmiddels 4 kilometer. En op de A16 richting Breda op de parallelrijbaan bij de Van Brienotbrug... er staat 2 kilometer door een ongeluk en daar zijn twee rijstoken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Door de globalisering vervagen grenzen en als reactie koesteren mensen tradities. Zeker als het om eten gaat. Correspondent Wouter Zwart in China vraagt zich regelmatig af wat hij eet... En nog vaker waarmee? Want die stokjes, waarom zijn die eigenlijk uitgevonden? Onafscheidelijk is dit geluid verbonden met Azië, de smakelijke.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 Een bijdrage van Wouter Zwartmorgen Morgen hoort u in deze serie onze correspondent in Denemarken. We kijken er naar uit. Caroline Creton gaat het dan namelijk hebben over chips van gegilde varkenshuid. Lekker. <lacht> Heerlijk. Team voor Negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Hoe kun je geld verdienen met je stilstaande auto? Want meestal kost een stilstaande auto alleen maar geld. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Je verhuurt hem aan buren of kennissen uit de buurt. In landen als Engeland en Duitsland is het fenomeen al een hit. In Nederland starten drie organisaties met een soortgelijk initiatief. En een van de concepten heet We Go. Verslaggever Jeroen Schutijzer liet zich vanochtend... in de Amsterdamse Jordaan uitleggen hoe het werkt. Zo, het is nog hartstikke vroeg in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Peter Offermans. Dat klopt. U heeft een mooie auto hier staan. Ja, toen ik hem kocht was die gewoon helemaal zwart... Maar uh, als leuke verrassing hoort bij dit programma ook... dat je auto uh, als een soort kunstwerk bestikkerd kan worden. Ik zie het, ja. Want u gaat hem dus uitlenen. Als u hem niet hoeft te gebruiken... dan kunnen andere mensen hem huren. Zou u dat nou wel doen? Nou, het lijkt me hartstikke goed. Want als hij stilstaat, kost die auto maar alleen maar geld. En nu gaan andere mensen hem gebruiken. En dat levert me dan dus uh, geld op. Aan de andere kant van de gracht staat mijn auto. Ik pijnste niet over om die uit te lenen aan wie ook. Komt er zo'n woesteling... En die rijdt er een enorme deuk in. Ja, de auto's zijn goed verzekerd als ze worden verhuurd. Um, en daarnaast is het zo dat mensen alleen kunnen deelnemen als ze zich aanmelden. Ze worden gescreend. Ook als je een verleden hebt met heel erg veel schade... mag je niet meedoen aan dit programma. Oké, okay. dus er zijn wel wat eisen. W wilt u hem even openmaken? Nou, zeker. Mensen die mijn auto gaan, gaan lenen, die hebben een pasje... Dat pasje dat kan uh, hier uh, achter de voorruit tegen een kastje worden gehouden. Ah, ja. Dan gaat de auto open. Uh, en dan vervolgens wordt ook de startblokkering opgegeven die in de auto zit. Uh, vervolgens ligt in de auto ook een sleutel. En met de sleutel kan de auto dan normaal worden gestart. Wat levert het op? Ja, nou, ik ben begonnen met uh, eens een keer calculeren wat die auto me kost... En daar schrok ik toch best wel van. Als je kijkt naar benzine, naar afschrijving, naar wegenbelasting, naar verzekering... dan kwam ik uit op een bedrag van ongeveer 4200 euro per jaar. Als ik hem ga uitlenen, dan levert het hem hier op een, op een dag zo 40 euro op. Stel dat ik hem nu uh, iedere week een, een dag verhuur. 50 keer 40 euro. 2000 euro. En als het een Ferrari is, dan krijg je misschien wel 100 euro op een dag. Het is natuurlijk ook zo, als jij je prijs te hoog maakt... Ja, dan gaan mensen die auto niet huren. Maar meneer Offermans, waarom doet u hier nou aan mee? Het is begonnen plat met geld. Uh, maar het tweede is toch ook uh, omgeving, milieu. Er zijn hier heel veel auto's. En uh, door auto's te delen, zijn er minder auto's nodig. Nou, Dat is uh, uh, goed qua productie. En er is nog een derde reden. Ja, als je je auto wil, uit, uh, wil uitlenen, is dit wel een uh, heel gemakkelijke manier. Want alles is goed geregeld. Ja, Daphne Koken namens uh, WeGo. Ik zou dat dus nooit durven, hè, die auto uitlenen. Nee. Het voordeel van WeGo is, is dat wij uh, met name buren en vrienden... de mogelijkheid geven om elkaars auto te huren. Bekenden. Bekenden dus eigenlijk. En ik denk dat dat uh, een stuk veiliger voelt. Nou, komt dit overwaaien uit het buitenland? Amerika, Engeland, Duitsland... Maar is het daar een uh, succes? Ja, in Engeland is het een succes. Binnen een maand of zes is daar een groot wagenpark uh, opgebouwd. Uh, meer dan duizend auto's. Um, en dat zijn dan ook veertig verschillende soorten auto's. Dus je ziet dus inderdaad dat er een grote variëteit aan auto's beschikbaar wordt... vlak voor de deur, voor mensen uit de buurt. Maar ja, de Nederlander is anders. Als wij 30 jaar iets altijd hetzelfde doen, ja. waarom moet het nu dan opeens anders? Ik denk dat het steeds belangrijk, of eigenlijk steeds minder belangrijk wordt in de samenleving om dingen te hebben. Maar, hè, mensen worden steeds meer bewust van het feit dat we heel veel consumeren. Dus ik denk dat het ook juist een hele mooie gelegenheid is voor mensen om te gaan delen in plaats van te hebben. Als we nou even naar mijn auto lopen, ja? kunt u dan schatten hoeveel ik dan voor een dag zou kunnen krijgen? Oh. Anderhalf jaar oud. Ja. Er zit navigatie in. Ja. Een enorme uh, laadruimte. U wordt toch wel steeds enthousiaster, hè, geloof ik. U kunt er wel uh, zes, zeven kinderen in opbergen als ja. je dat zou willen. Ja. Die meneer krijgt 40 euro op een dag. Hè? Nou, dan krijg ik zeker wel 70. Mm, rond die koers kunt u uitkomen. Ja. Nou, ik zal erover denken. Kijk, daar ben ik blij om. <laughs> Het is zes minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan voor het journaal nog eventjes naar Daegu in Zuid-Korea... waar het WK atletiek bezig is. En daar is ook Stefan Verheij. Stefan de Meerkamp is vanochtend begonnen, heb je eerder al gesproken. Hoe doet uh, Rebona Frans het? Ja, behoorlijk goed. Het eerste onderdeel van de zevenkamp, want daar doet ze aan mee, is de 100 meter hoorde. Ze liep een persoonlijk record, 13,57. Dat is sterk. En daarna uh, ging ze hoog springen, kwam ze tot 1,80 meter. En nu staat ze na twee van de vier onderdelen op plek 11. En uh, dat is iets, ja, als ze dat vasthoudt, dan is het uh, goed. Er zijn nog twee onderdelen later vandaag. Twee Nederlandse discuswerpers werden vanochtend al uitgeschakeld. was er wel hoop dat ze door zouden komen naar de finale? Ja, eigenlijk wel. Je hebt het over Heren Cardé en Rutger Smit. En op basis van dit seizoen en hun verleden mocht je echt wel wat van ze verwachten. Maar het leek wel of ze bevangen waren door de hitte. Het is ook uh, geen pretje hier. Het is een bakhoven, benauwd 30 graden plus. En zeker niet zo fijn als je 120, 130 kilo bent. Maar toch, ze deden het niet goed. Kadé begon met 61 meter, 62. Had daarna nog een verre worp, een ongeldige worp. En die werd afgekeurd. Ongeldig waarom? Er is nog gekeken naar een protest, maar dat is niet aangenomen. Hij werd 20ste. En Rutger Smit deed het ietsje beter. 62 meter, 12. Maar Smit was derde in 2007 op dit onderdeel en nu zestiende. En in de finale is maar plek voor twaalf man. Hij is zestiende en hij kwam 27 centimeter tekort voor de finale. Nog even kort, verwacht je nog hoogtepunten vandaag, Stefan? Ja, zeker. Uh, hoogtepunten, 100 meter vrouwen laten vandaag 110 meter horden. En dat zal uh, over een uur of drie gaat het hier weer verder. Het, het tweede kathletiek okay. met de derde dag. Horen we later van je, Stefan Verheij vanuit Zuid-Korea. Dank je wel. Het laatste nieuws. Ik hoor u achter mij zware... We worden beschoten nu hier, met zware granaten. Colonel liet gisteren ook weer van zich horen. He in het He His regime is falling apart, and is in full retreat. The Gaddafi regime is coming to an end. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Everyone wants to shout and shoot a gun weet natuurlijk nooit hoe die eindscheid gaat lopen. Waar de libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Waar is Gaddafi? Gaddafi is niemand. En de future of Libya is in de handen van zijn mensen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen. En nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens...